Pieterich. Ze willen ons hart maken, als ze over ons praten We hebben ze niks gedaan en als we willen ze ons haaten Ze willen ons hart maken Erin. Dus ik meen het als ik rap en ja, daar is ding denk. Waardoor ik win als af de in 1921 Over voor de zwakkeling En ook al is het jaren geleden De geschiedenis er had zich is een paar keer gebleven Veel van jullie gasten hier zo waren tevreden Tot je de Reemse zag feesten met Marokkanen in Eden. Maar je was weer te volbaren geweest We vieren feest omdat ik toen pas was jaren geweest Het is nu tijd dat ik wat aandacht besteed Een actuele probleem en mathematisch bespreek over Wat er onder Marokkaan hier leeft Onterecht worden we gehakt en gevreesd Kran erop in en met name het FB Maar dat jij eraan meedeed, dat verbaast me nog steeds Ik ben aardig op dreef. En als ik eenmaal begin houden Moet man me stoppen, want ik kan me niet meer inhouden Dit klinkt misschien eenvoudig Maar ze kijken maar, alsof ik vloog in de Twin Towers We kwamen hier als dus onder de download het goede hart verspreiden Ik weet nog hoe ze me noemden vroeger, ik was wat kleiner Kut maar ook klaar, dat is wat ze zeiden Ze willen ons hard maken, Als ze over ons praten We hebben ze niks gedaan En als we willen ze ons harden, Ze willen ons hard maken. dat we weer verder kunnen DJ, man, zal laten trek verder drummen Grondleggers, van de wissens sterren sterrenkunde Wie zegt de Marokkanen niet werken kunnen? Vooroordelen. ik hoor ze velen Wilde wat we zeggen door met woorden te spelen Reemster is een Kuwait, die behoorlijk kan spreken als Mohammed de profeet, dit behoor je te weten Je hoorde me zeker, En door in het breken Niet dat ik niet verwacht dat je weet wie ik ben Shit ik ben een mens, God weet wie ik ben En ik ben net zo Marokkaans als dat ik Nederlands ben Ook al eet ik bloemkoo, je weet we doen zo Cellen je wat huis, maar het is eigenlijk schoen zo Doen die dingen tot ik wat voed zie Worden van een al alleen. De negatieve zinnen eruit, van als je een keer op een diepere dingen stuit Want dan blijkt het beeld via stereotypen niet juist Dan zie het liefst dat ik verhuis En dat is tragisch, Over al spreek ik geen Arabisch en ritme doet het werk voor, shit is magisch En je hoort het werk goed, schijn als de ster die je bent op dit totereele erfgoed Ze willen ons maken, als ze over ons praten We hebben ze niks gedaan en alsnog willen ze ons haken, Ze willen ons maken. Als ik langs een vrouw loop en ik zie er de tas verbergen. Maar mijn vader had het vast nog erger. Hij was een derver, het gast tijd de bergen. En ik ben niet geboren, kan je vast aan me horen. Je kijkt me vies aan van achter en eerlijk van voren. Met heerlijke woorden, hoe zeer je oren. Toen zal mijn met de wereld verloren. Dus zal ik doorgaan of zal ik kappen ermee? Bedoel, met elke brood komen er wel een paar ratten mee. Wil je wat kennis? Neem dat er maar mee. Best wel dapper van ree. Want ik zag echt geen één persoon die zou proberen. Maar ook het beter te profileren. Liever zie je zo ons arresteren. Dus ik kwam om jullie dames en heren te leren. Niet iedereen over één kant te scheren. Als ze over ons praten We Hebben ze niks gedaan in ons land. willen ze ons haken, Ze willen ons herblagen Als ze over ons praten Tijd dat ik veranderd heb je dat niet in de gaten ha, Jullie hebben niks in de gaten